Uur. Door Al met het NOS-journaal. Een half jaar na het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, hebben weinig mensen in die provincie er vertrouwen in dat dat ook gebeurt. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 65% de belofte van minister Wiebes niet vertrouwt. Ook voelt 85% zich niet veiliger met het vooruitzicht van een dichtgedraaide gaskraan en het afschalen van de versterkingsoperatie. CNN-verslaggever Jim Acosta komt het Witte Huis niet meer in. Na een botsing met president Trump gisteren is zijn persaccreditatie ingetrokken. Acosta kreeg geen antwoord van Trump en wilde nog wat vragen stellen. Toen een stagiair de microfoon wilde afpakken... heeft hij haar volgens het Witte Huis op een onacceptabele manier aangeraakt. CNN noemt het een ongekend besluit dat de democratie in gevaar brengt. Justitie in Ecuador gaat oud-president Rafael Correa vervolgen... voor een mislukte ontvoering... Een rechter zegt dat er genoeg bewijs is dat Korea het brein was... achter een poging om in 2012 een politicus van de oppositie te ontvoeren. Korea was president van Ecuador van 2007 tot vorig jaar. Hij woont nu in België, waar zijn vrouw vandaan komt. Pakistanse media melden dat de christelijke Asia Bibi... is vrijgelaten en op het vliegtuig gezet, waarheen is onbekend. Nederland is een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. Asia Bibi werd onlangs na acht jaar vrijgesproken van godslastering, maar is in Pakistan haar leven niet zeker. Op het Indonesische deel van het eiland Borneo is vermoedelijk de oudste grottekening van een dier gevonden. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature staat dat de tekening minstens 40.000 jaar oud is. De onderzoekers denken dat het afgebeelde dier een banteng is, een wild rund dat daar nog steeds voorkomt. Het weer in het noordwesten kan een enkele bui vallen... in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag wordt het 13 graden bij een matige zuid- tot zuidwestenwind. Morgen, vrijdag, weinig verandering. Wel komt er wat meer bewolking en wat meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort, is zin in ZFM? ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Get your motor running, Head out on the highway, for adventure. the perfect one. Whoa. She really put it. don't no. you know, you. no. you you no. you're wicked to rot it now, I like the way how you flow, every time you're passing me, you every time you're passing and and you're wicked to it and go, and wicked to rot it now, Check the sun. Ik loop mijn leven alleen te leven, maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, het is nog stil hier alleen.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 Vertrouwd en zonder jou tegen haar is elke nacht weer. The home is the lone.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 ZFM, ZFM. cita con él la renta.